9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay Company opent de komende twee jaar zo'n 20 warenhuizen in Nederland. Er komen twee winkelformules: het luxere Hudson's Bay en Sex of Fifth, een discountformule.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 Sportschoolketen Basic Fit gaat binnenkort naar de Amsterdamse buurs. Basic Fit is de grootste sportschoolketen in Europa en heeft 350 sportscholen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. In Nederland hebben ze 140 vestigingen met meer dan een miljoen leden. Bij Basic Fit werken zo'n 2800 mensen. Voor het eerst is er een baby in Nederland naar een vondelingenkamer gebracht. Dat gebeurde vorige week in Groningen. Vanwege de privacy is niet bekendgemaakt of het een meisje of een jongen is. Het kind is onderzocht in het ziekenhuis en daarna ondergebracht bij een pleeggezin. In Nederland is het de vondeling leggen van een baby verboden. Toch opende Stichting Beschermende Wieg in vier plaatsen een vondelingenkamer. Of de stichting hiervoor wordt vervolgd is nog niet bekend. De biologische moeder van het vondelingetje is bekend bij de stichting. Ze heeft een half jaar bedenktijd. In Nederland en op het Italiaanse eiland Sardinië... zijn bij elkaar 27 mensen opgepakt op verdenking van drugsmokkel. Dat schrijven lokale media op het Italiaanse eiland. De bende importeerde de drugs vanuit Nederland naar Sardinië en ook naar Milaan. Het ging om onder meer cocaïne, heroïne en ecstasy.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 Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein en Utrecht 7. De A4 vanaf Den Haag naar Amsterdam. Vielen rijden tussen Ippenburg en Zoeterwoude. En vanaf Amsterdam naar Den Haag tussen Roelvaar en Zween naar Zoeterwoude. Op de A6 leden ze dat richting Muiden voor Muidenberg 6. Op de A9 richting Amstelveen vanuit Alkmaar tussen Kortoapunt Kooymeer en Beverwijk 11 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Rijnzweerd. Langzaam rijden en stilstaan. Net als op de A28 van Zolle naar Amersfoort. Tussen strand Horst en Amersfoort. Bij Wassenaar op de N44 in beide richtingen 3 kilometer file. En dat levert zo'n 10 minuten vertraging op. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFN. ZFN. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Serrante abbassade. Pioggia sull'insegne. En le noti andar. Devo pensarci su. De pensarci su. Maar dipende. Dipende. Passa una mano di così sopra i miei lì ma come piove vedesu impermeabili da da da da da da da da da da da da da over Het was een bescheiden hitje eind jaren 80 voor Paolo Conte. Gli impermanabili. Dan gaan we stiekem ook kijken naar de Giro d'Italia. Want daar is op dit ogenblik de 40,5 kilometer lange tijdrit bezig. Jaapar is daar de stand. En die Primos Roglic, die, nou ja, dik anderhalve weken geleden zo'n hele goede uh, proloog reed. Die is uh, op dit moment de snelste. En daar uh, staan in de top 10 nog drie ploeggenoten van die man uit, uh, ja, wat is het? Slovenië. Daar komt hij vandaan. En hij rijdt ook voor een Nederlandse wielenploeg, dus namelijk de Lotto-Jumbo-ploeg. Uh, en die Nederlanders zijn Jos van Em, die bezet op dit moment de zesde plaats. Maarten Tjellingi, een dag drager van de blauwe trui, die op de zevende plaats zit. En Martijn Keizer die op de tiende plek staat, inmiddels is er al weer eentje onderweg. Dat is Bram en als het goed is, gaat uh, zo dadelijk ook uh, Tom Dumoulin uh, rijden. Maar die heeft nog een uh, behoorlijke achterstand uh, op uh, de uh, koploper. De voorlopige koploper in de Giro. En dat is Brambilla. En daar geloof ik dat hij iets van 1 minuut 40 geloof ik achter uh, staat. Het is maar 1 minuut 9. Maar ja, nou, ja, goed 1 minuut 9 is ja. het, het, het was iets van een minuut. Uh, maar over een afstand van 40,5 kilometer moet een goede tijds, uh, tijdrit specialist. Als Dumoulin dat wel goed uh, kunnen maken. Dat is een beetje het, uh, het verhaal van uh, de Giro. Dan uh, nog eventjes uh, was een blik op uh, de tribune uh, geworpen van. Eric, of Erwin van der Looy, de man die bij Groningen van het, ja, naar de tribune is gestuurd... en die staat dan op een gegeven moment tussen allerlei Herakles-supporters... en die ziet dan op een gegeven moment toch zijn ploeg... letterlijk door het ijs zakken. Um, Herakles Groningen is 5-1 geworden... en dat is niet fijn voor, uh, voor de Groningen-fans. Um, en Utrecht tegen Peck staat inmiddels 3 tegen 0. Dat is een beetje op dit moment wat zich afspeelt... Oké, okay, dus uh, zeer, het kort, uh, zeer waarschijnlijk uh, de finale voor uh, de pedo's Heracles tegen Utrecht. Zou maar zo zijn. Ja, dat zou zo ja. Dit is and Womack, Womack met Life is Just a Ballgame. Here we are, up another day. I was the game of life, with a different... It's so Het zijn kanks en cooking on three burners. This girl and a en, uh, ja Een bescheiden hit was dat naar teardrops voor Womack en Womack. Met Life is just a Ball Game. CFM, Race Radio, pit Report. pit Report. Het is 16 over 3. Jaap, we schakelen over naar het Park Zandvoort. Want uh, yeah. daar zit Willem van Dins. Of Wat? staat hij, denk ik? Ja, ik denk dat hij hier staat. Maar ik weet niet waar hij staat. Of het pit -dak, of uh, ergens uh, daar vlakbij. Ja, in ieder geval op de uh, circuitpark Zandvoort. Ja, <laughs> dat, een... was, uh, dat duidelijk, ja. circuit ja. circuitpark ja. uh, Zandvoort, waar we even een uh, kwartiertje terug, is uh, geweest, de finish heb ik gehad van de uh, Formule 4 uh, race. Die wil ik toch nog even noemen. De eerste drie, de eerste werd uh, Jarno Opmer en die deed dat met een verschil van uh, 14.000ste uh, van een seconde de voorsprong die die had op uh, Juho, uh, Valtane en derde eindigde Tuomas, uh, Tujula. Kijken we nog even wat uh, deed uh, die van de voorste rij vertrokken, maar uh, bleef staan. Die eindigde uh, uiteindelijk uh, toch op een mooie uh, zevende plaats. Uh, inmiddels zijn we hier op het uh, circuit teruggegaan in de tijd. Uh, dat wat jullie ook wel eens doen uh, met muziek. Wij zijn bezig hier met uh, de historische mono postos Dan moet je denken aan uh, Formule 3 en Formule Forts uh, 2000 uit de jaren 70-80. Uh, die zijn inmiddels uh, twee ronden onderweg. Aan de leiding uh, vinden we. Valerio Leone. Nou, het zal niet verbazen dat hij dan rijdt in een uh, Formule 3, want dat zijn toppen wat sneller auto's. Op de tweede plaats vinden we, en dat is uh, ja, in zo'n veld waar toch een aantal uh, Formule 3 zullen rijden, vinden we terug Kees van der Woude Junior. Die rijdt in een uh, Formule Ford uh, 2000. Derde is het uh, Tony Walsh. En op de vierde plaats, ja, meer een uh, aansprekende naam uh, in de muziek uh, dan in de racewereld, is het uh, Ian uh, <laughs> dat is wel een, uh, inderdaad een uh, naam uit de muziek, uh, maar het, of het familie van Ellen Folie is, dat weet ik niet. Maar goed, uh, wat, uh, wat speelt er zo uh, dadelijk, of wat is er nu aan de gang? Daar heb ik net verteld. Uh, even Oh ja, nee, heb ik je even je een beetje oplossing ja. is, Sorry, nee. neem me niet kwalijk. Ja. Dan ga ik, dan vind ik het goed. Dan is het goed. Dan dank dan, dan, dan dan, dan, dan ik je weer voor de bijdrage. Oké, okay, tot ja. later. Tot later, Willem van der Even kijken of ik Jaap Koper nog even een kopje koffie kan geven. Uh, om ja. weer wakker te blijven worden. Hier is Shakira, Hips Don't ja. really Lie.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 Like this. Yeah. She make a man wanna to speak Spanish Como se llama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 A yeah, man fantasy, a refugee oh. like me back with the fugies from a third world country. Uh -huh. I go back like when top carry crates for Humpty Hump. We lead a whole club, Jizzy. Why yeah. oh, the CIA? Why the the and Haitians? Yeah. I ain't yeah. guilty, it's a musical transaction. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. No more do we snatch rope. Refugees run the seas Cause we own our own boat. Oh. I'm all tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel your boy And <laughs> then let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm.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 Blue Hotel en Shakir weer daarvoor. Hips, don't lie. Jaap Koper was afgelopen dinsdag bij de, ja, de opening zeg maar, van de Palmboom op het boulevard. En daar sprak hij met Gerard Kuipers, wethouder Toerisme. Zon overgroot, dat is het zeker. Eh, terwijl we hier staan bij een aantal Palmbomen. En de wethouder van Toerisme, de heer Gerard Kuipers, die staat naast mij. Als ik zo kijk, dan is het ook wel een mediterraans sfeertje. Zo. Dit is werkelijk fantastisch. Het kan bijna geen toeval zijn. Sinds de bomen er staan, is het hier 25 graden. En hoe hebben jullie dat bedacht? Om, uh, is, het, is het zo dat je dan inventief moet zijn? Uh, zoiets als. Olie B. Bommel die dan tegen Tom Poes zegt... verzin een list, omdat er weinig centjes in de kas zijn. Uh, misschien dat dit dan de oplossing is? Nou, Het is een beetje van beide. Het is uh, nadenken over wat kun je nou doen. We hebben jarenlang natuurlijk over de boulevard nagedacht. Met hele grootse plannen. Er is uh, nou, toch al weer jaren geleden besloten... dat doen we voorlopig niet. En dan is het wel zaak dat je dan ook echt met elkaar gaat kijken... maar wat kunnen we nou wel doen? Want dat de boulevard hoog nodig aan opknapbeurt toe is... Dat, uh, dat is inmiddels wel duidelijk. En uh, we zijn gewoon met elkaar gaan, gaan zitten en gaan nadenken. Wat kun je dan het mooiste doen? Nou, het idee van de kiosk is vorig jaar daaruit voortgekomen. Mm -hmm. En dit jaar hebben we gezegd laten we nou eens kijken met palmbomen wat je kunt bereiken. Dat je in ieder geval een andere sfeer krijgt. En ik denk als je ziet naar de reacties die we hier vandaag ook van iedereen horen. Dat is heel erg goed gelukt. Ja. Uh, die kiosken uh, dat werd uh, net bij de ja, inleidende uh, opening van, van dit verhaal gezegd. Van, het moet niet als er een zuchtje wind staan dat uh, de daken er al uh, vanaf vliegen. Ja, we hebben geleerd. Hè? Vorig jaar was ook een proef. Proof. Dus en toen kregen we natuurlijk wel... Ja, helaas. Ik, voor het eerste vijf jaar een zomerstorm over ons heen. Uh, maar we hebben dit jaar hebben we andere kiosken, die zijn veel steviger. Die worden speciaal gebouwd. Zullen er dit jaar drie zijn. En uh, die worden in de eerste week van juni geplaatst. En ik ben ervan overtuigd dat die gewoon nu blijft staan. Uh, die storm komt niet, maar als die wel komt, dan zijn ze stevig genoeg. Ja. En ik denk dat wat van die kiosken het ook weer zo leuk maakt... dat was een van de dingen die ik altijd uh, ook zei. Uh, wat je wil is dat mensen een, uh, een bestemming hebben op de boulevard. en uh, Veel mensen zijn altijd op, op weg naar een paviljoen. Maar op de boulevard moet ook wat te doen zijn. En daar zijn palmbomen voor, daar zijn die, uh, die kiosken. Voor en niet onbelangrijk, daar is de, de muur van het Dolfirama nu voor opgeknapt. Omdat we ook gewoon zeiden: jongens, we mogen hartstikke trots zijn op wat Zandvoort is. En wat we in Zandvoort in het verleden hadden, maar ook ja. wat we nu nog steeds hebben. Dat moet je laten zien. Ja, ja. Is er ook uh, voor die kiosken genoeg animo van ondernemend Zandvoort? Dus, volgens mij zijn ze inmiddels gevuld, ja. ja? ja. Dus eentje zal de VV in gezitten, de twee anderen die worden bezette ondernemers. En ik heb hele leuke ideeën inmiddels uh, gehoord die erin zullen gaan. Het zijn er natuurlijk ook maar drie dit keer, uh, dus daar heb ik hem geen twijfel bij. Het zit is, is toch wel een beetje, als ik het zo uh, meekrijg vanuit, uh, vanuit de, de, de, het raadhuis, dat er toch behoorlijk wat, uh, wat vaart wordt gemaakt op het gebied van dit verhaal, toerisme. Is dat ook uh, iets wat u persoonlijk uh, erin uh, legt? Nou ja, ik vind, ik vind dat we in Zandvoort een badplaats zijn die een voorhoede functie heeft in Nederland. Hè. We, zijn, we zijn een uh, grote badplaats, we hebben een economie van meer dan 200 miljoen euro. Terwijl we in dat opzicht ook maar tussen aanhangstekens, een, uh, een gemeen, gemeente zijn met 16.000 inwoners. Dat, dan ben je aan jezelf verplicht om steeds weer te kijken wat kunnen we doen om te vernieuwen. En uh, daar hoort in ieder geval bij dat je zeg maar, het zeegezicht uh, voor elkaar hebt. En ik, uh, als ik heel eerlijk ben, toen ik startte vond ik dat we dat op dat moment niet hadden. Dus een van de dingen waar ik in ieder geval meteen van heb gezegd, daar moeten we mee aan de slag. Dat is gewoon de boulevard zelf. Die moeten weer wat knapper uitkomen te zien. Want daar komen toch veel mensen voor. Ja. Ja, en je moet met elkaar. Dat geldt voor de grote ondernemers in Zandvoort. Dat geldt voor de middenstand. Moet je natuurlijk ook gewoon zorgen dat er wat gebeurt. Die, die toeristen die komen hier ook omdat ze uh, iets leuks te doen willen hebben. Er komt een nieuwe uh, generatie toeristen ook aan. Uh, en daar moet je voorbereid zijn. En dan moet je aan de slag. Ja, uh, generatie toeristen. Uh, welke generatie toeristen zijn dat? Zijn dit jongeren, ouderen? Nou, dat zijn vooral de jongeren die uh, s ochtends op hun uh, telefoon kijken wat is er vandaag te doen. En uh, ik denk dat veel mensen inmiddels al weten waar we echt naartoe willen is dat we in Zandvoort het evenementenbeleid toch weer eens grondig gaan herzien. En dat we gaan kijken hoe kunnen we nou ervoor zorgen, inmiddels komt mijn zoontje ja, bij me staan, ja, ja. hoe kunnen we ervoor zorgen dat, uh, dat evenementen ook echt in een paar dagen tijd georganiseerd kunnen worden. Uh, in plaats van dat je maanden van tevoren je erop moet voorbereiden, vergunningen moeten aanvragen. Dat hebben we vorig jaar ook met een experiment met Pop-up Zandvoort. Voor het, voor het eerst gedaan. Waanzinnig succes. kwamen allemaal hele leuke ideeën door naar boven... die normaal niet kunnen, omdat bestemmingsplannen het niet goed vindt... of op een andere manier problemen ontstaan... waardoor mensen denken, laat maar. We hebben gezegd, we doen het een keer wel, zonder regels. Behalve dan openbare orde en veiligheid, want daar moet je altijd wel op letten. En dan ontstaan er prachtige en leuke ideeën. Dit jaar doen we het weer. En ik wil in de loop van dit jaar het beleid ook echt klaar hebben... Uh, dus dat we het ook hebben verankerd in, uh, in, in onze stukken binnen de gemeente. Zodat mensen ook weten, en als ik het dan organiseer, dan kan het ook. Nou, dat gaan we wat mij betreft gewoon doen. Uh, de gemeenteraad uh, hoop ik daar natuurlijk in mee te krijgen. Maar dat, ik denk dat dat wel gaat lukken. En dan hoop ik dat wij ook die badplaats weer zijn waar mensen naar kijken met het beeld. Ze doen daar dingen, dat zouden wij ook wel willen. Dat merk je met de kiosk al. We weten dat op andere plekken uh, en nu ook wordt nagedacht over kiosk op de boulevard. Dus we moeten weer in die voorhoede uh, zien te belanden. Uh, en ik denk dat we op de goede weg zijn. Goed, dank u wel. Graag gedaan. Zo. was dit een rellecate head met uh, Glorybox. Ja, dat was een beetje ook het beginperiode dat ik uh, met zo'n radioprogramma waar ik nu mee bezig ben op, op de donderdagavond, uh, daar heeft dat uh, onder andere mee te maken. Ik, uh, ik zat even te, te kijken op uh, Twitter wat uh, Mercedes uh, te melden had over het uh, incident eerder in deze wedstrijd bij de Formule 1, want daar heb ik het over. Uh, want ja, uh, ze zeggen in ieder geval via een tweet wat ze al eerder hebben gestuurd, dat uh, ze hebben dus de bevestiging dat het, ja, het incident tussen uh, Nico Rosberg... en, uh, en Lewis Hamilton zal worden onderzocht... Uh, door de wedstrijdcommissarissen na, de wet, uh, na, ja, na afloop van de wedstrijd... Uh, terwijl ik ook nu even zie wat hier uh, gebeurt uh, op uh, de baan. Ik weet niet uh, welke de auto... Ricardo uh, uh, heeft Vettel ingehaald. Uh, dat is heel fijn. Dus dat betekent dat uh, nu nummers 1 en uh, nummer 3... Uh, worden bezet door een Red Bull. Dus dat, uh, dat is ook uh, heel fijn. En uh, half Nederland uh, zit uh, nu uh, via Twitter uh, peentjes te zweten... Wat die, uh, wat die Max Verstappen allemaal aan het doen is. Hij houdt nu rondenlang houdt hij een Ferrari achter zich. Het is uh, echt werkelijk niet te geloven. Nog steeds ligt hij op, uh, op kop... We zitten nu al in ronde 60. En het verschil tussen de nummers 1 en de nummer 2 is niet veel. Jij zei dat Ricciardo ja, Vettel voorbij was. En, en, en daarna was Vettel weer sneller. Dat, ja. dat, dat, dat, dat kan gebeuren. Dus dat, dat is wel één kant van het verhaal. Ga ik weer terug naar Mercedes. Want daar was op een gegeven moment na afloop van die... of nadat dat ongeluk was gebeurd... waarbij Hamilton probeerde in te halen in de eerste ronde bij Rosberg... Ja, dat ging dus helemaal niet goed. En uh, vervolgens was er een topbraad uh, bij het Mercedes-team. En dan zou je toch ook als journalist willen weten van wat wordt daar besproken. Ik denk dat dat niet heel fijn uh, is wat daar allemaal uh, besproken wordt. Uh, zelfs Niki Lauda uh, kwam daar uh, even uh, langs om te, uh, te zeggen van wat er, uh, wat er moest, uh, moest gebeuren. Goed, dat heb ik gezegd. Uh, laten we dan uh, maar even gaan uh, naar een stukje muziek. Hè, dan, ja. En dan gaan we zo dadelijk nog eventjes uh, kijken... of we nog een interview kunnen doen met uh, de man achter het oververwormd glas. Oké, okay. en uh, dat plaatje is van de Easy Bezoel met A White Tiger. Zoo White Tiger. Afgelopen vrijdag was de opening van een uh, nieuwe tentoonstelling in het Zofus Museum. En die heet uh, Oven gevormd glas. Jaap Koper in gesprek met Steve Hendricks een van de mensen die uh, zich uh, bezig heeft uh, gehouden met de organisatie van, uh, van dit uh, verhaal van de ovengevormd uh, glas. Uh, het is ook een tournee, is uh, Steve Hendricks. Uh, ja, want uh, ik heb het begrepen, het was al vijf keer uh, eerder georganiseerd en dit is de zesde keer? Nee, nee dit is de vijfde keer. Dit is de vijfde keer. En deze keer is hij on tour. Ja. En uh, uh, einde van dit jaar, komt hij in oktober is hij ook nog een keer ook nog on En dan is hij in het museum in Heerdeveen. Dus het wordt steeds, uh, steeds mooier en leuker. Ja. Waarom is er eigenlijk gekozen voor een tournee? Uh, nou, om, om het op meerdere plekken. nu hebben het nu vier keer in jouw rug georganiseerd. En uh, er komen mensen uit heel het land, uit België en uit Duitsland en zelfs uit Engeland op dit moment. En het is, uh, de, er komen uit Nederland eigenlijk nog te weinig mensen. En nu is het wel leuk om het op verschillende plekken in Nederland te organiseren dat het dichterbij is. Wordt de discipline bekender en ook dat het echt als kunst gewaardeerd gaat worden. En niet meer als kommetjes of als schaaltjes, maar echt als kunst. Ja, ja. Want ik had begrepen, uh, het is nog niet een uh, erkende uh, kunstvorm. Nou, glas als zodanig is natuurlijk geen kunst, maar de dingen die ermee gemaakt worden, dat, dat, en dat is wat wij hier laten zien, overgevormd glas, niet geblazen. Het, je zult hier ook geen kommen of schalen tegen, het zijn echt sculpturen. Het is sculpturaal werk en, en, en verhalend werk. Ja. Ja, um, hoe, uh, hoe zijn jullie hier uh, uiteindelijk terechtgekomen in het Museum? Dat is een, per ongeluk een gesprek tussen een kunstenaar en een wethouder. En een museumdirecteur die hier in de buurt wonen. <lacht> en dat kwam zo ter sprake. En er was, de, de wethouder had, was een keer op zijn motor, had ik begrepen, naar Jouwen gereden. om het te zien. Die was een liefhebber daarvan. En zo is ze eigenlijk contact gelegd. Van, nou, dan is het ook wel leuk om dat hier te doen. En, ik moet zeggen, ik ben zwaar onder de indruk, niet alleen van de, van de directeur, maar zeker ook met de vrijwilligers, die ook met heel veel kennis van zaken, die ook echt dingen kunnen, daarmee geholpen hebben. Het is dus echt uh, waanzinnig leuk. Uh, zegt het ook iets over het museum, uh, de manier waarop ze dit uh, hebben aangepakt? Uh, dat ze dat, ja, uh, want glas, dat is niet alledaags. Nee, het is niet alledaags, maar zoals ermee omgegaan wordt, ook als er dus de directieven die wij geven, om zo, zo moet het uitgepakt, aangepakt, neergezet worden, is gewoon echt van ongekende. Ja, ja, klasse is overdreven, maar echt heel erg goed. Ja. Echt, echt geweldige samenwerking, mochten wat nodig. was een deuropening die niet geschikt was, werd die al direct dichtgemaakt door de vrijwilligers. En op een vakkundige manier. Nissen, sokkels werden nog bijgemaakt. Dus, eh, nog nooit meegemaakt. Echt eh, heel, warm bad en, en reuze gezellig en met veel humor ook nog. Dus, ja. Zijn er eh, toch behoorlijk wat, wat objecten te, hier te zien. Uh, hoeveel zijn het er eigenlijk van die... Ik denk dat er ongeveer 60 staan. Dus dat is iets van, van 20 tot 24 kunstenaars. Ja, en er zijn ook kleinere objecten van, uh, die, die, die, die niet veel uh, gewicht hebben. Maar er zitten ook uh, sculpturen bij van ja, 50, 60 kilo. Of dingen die meer dan 2 meter groot zijn. Uh. Dus het is de variatie. En het is, het is ja, kunst in, in, in een brede zin. Sculpturen, wat het ook mag zijn. Ja, ja. Want, want het, het, het is natuurlijk wel uh, ja, vakwerk eigenlijk wat er afgeleverd moet worden. Ja, het is zowel, er zit ook heel veel ambacht in in deze kunst. Net als met een, een, een bronzen beeld, er zit ook heel veel ambacht in met glas ook. Het is het, is, het, het, het beheersen van de materie. Om, je, moet het, je kan een ontwerp maken, je kan een ontwerp in was maken, maar dan wil je het ook nog in glas hebben. En, die, die, en dat moet dan vertaald worden op een ambachtelijke manier. Uh, wanneer is, zou hier, ja, dan kijk ik even uh, uh, zeg maar een beetje aan het eind van, uh, van, van het uh, exposeren hè, hier. Wanneer zou het uh, in de ogen van uh, Steven Hendricks geslaagd zijn? Dit? Uh. Nou, de, de opening was sowieso al geslaagd. Dus het was bomvol. Uh, maar uh, wij hebben deze tentoonstelling als we het zelf organiseren. Dan doen we dat uh, vaak in, uh, in maar twee weekenden. De weekenden, houden uh, we het pinkste weekende en het weekende daarna. En dit is vijf weken. En die twee weekenden hebben wij toch vaak al zo rond de 1500 man. Dus ik denk als dat vijf weken is. Ik denk dat er zomaar een paar duizend mensen hier. Dat verwacht ik zeker wel. Dat die expliciet naar deze tentoonstelling komen kijken. Wat okay. In ieder geval hartelijk dank voor de bijdrage. Nou, graag gedaan. Donald Met uh, I Keep Forgetting. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, uh, het is uh, bizar emotioneel. Uh, er gebeuren van allerlei dingen op. Uh, zowel op de Spaanse uh, circuit als op het uh, Nederlandse circuit. Maar laten we eerst even naar de Spaanse circuit gaan, want dat is historie. Max Verstappen wint de Grand Prix van Spanje. En dat is eigenlijk historie wat er geschreven is. En dan geef ik nu het woord aan Willem van Denzen, want die staat natuurlijk ook daar op het circuit. En daar moet natuurlijk over gesproken worden in het mediacentrum. Dat kan haast niet anders. Ja, wat denk je het gejuicht te worden? Hier ga je de champagne gespoten van water. Maar een geweldige uh, historische dag natuurlijk in het Nederlandse sport. Max Verstappen die een Grand Prix wint. En dat is uh, zijn eerste Grand Prix voor uh, Red Bull. Ja. ja, wat moet je zeggen? Ja, we zijn er stil van eigenlijk. Want uh, ik, ja. ik zit ook al met een brok in mijn keel. En ik denk dat uh, de presentator ja. van, uh, en de commentator bij, uh, bij Ziggo Sport, Olaf Mon, niet anders zit. Dus. Ja, het, het giet door je lijf uh, natuurlijk. Ja. Dat is iets uh, waar we als Nederlander... Uh, Oud van hebben kunnen dromen. Nederlander een Grand Prix wint. En dan gebeurt het gewoon nu. Door een uh, ventje van 18 jaar. Die, die zo cool als wat. Uh, zich opgek gek. Uh, niet laat gek maken. En gewoon uh, een Grand Prix wint. Ja. Historisch. We hebben net hier uh, de historische monoposto's gehad. Maar ik vind hm. dit nog, histor nog meer historisch. Ja, ja, logisch. Um, er gebeurt uh, van alles. Uh, historische, de historische monoposto's. Kunnen we er nog iets over vertellen? Wil je er nog iets over vertellen? Uh, ik weet dat Kees van de Wouden tweede geworden is en uh, David uh, Leone derde en de andere uh, Leone bro broer, die heeft die uh, race geworden. Maar ik kan je voorstellen en de luisteraars ook denk ik dat de aandacht meer uh, gericht was op de tv van wat er in Barcelona gebeurde mm -hmm. dan uh, hier even naar de historische uh, auto's uh, te kijken. Ja. Yeah. Logisch, logisch. Um, maar uh, ja, ik, kan, ik, ik, ik zou dan toch dat mediacentrum... Ik ben ik er heel nieuwsgierig naar wat, wat is zich daar dan wel straks nog verder gaat afspelen. Maar dat horen we straks wel van je wat, wat betreft uh, in het verslag van de volgende wedstrijden die nog op het programma staan. Want dat gaat voorlopig ook nog gewoon door. Hè? Want het is... Ja, we krijgen hier nog een flink aantal wedstrijden natuurlijk. we hebben. Zo dadelijk de Duitse DTC, de Duitse Tourenwagen Cup. Dan hebben we nog de Renault Clio's, we hebben nog de City Bucks. En we krijgen als afsluiter ook nog de finale van de Marcel alders Memorial Trophy en de Formule 4. Dat was Willem. Dat, en, was Willem. dat was Willem. Maar goed, kijk, we gaan toch even naar die, naar die beelden even kijken... want het is, uh, het is vrij uniek wat hier gebeurt. Maar uh, het zal je maar gebeuren dat je al 18 jaar bent... en dat je gewoon uh, voor Red Bull na zoveel jaren weer eens een, een, een wedstrijd uh, weet te winnen. Het is niet Rieke Yardo, maar het is gewoon onze eigen Max Verstappen... die die, die, die wedstrijd uh, naar zich toe getrokken heeft... Uh, vooral de laatste ronde, Andor, die waren gewoon zinderend. Uh, de manier waarop hij eigenlijk uh, die wedstrijd uh, naar zich toetrok... vooral in de laatste ronde zag je... dat hij stukje bij beetje toch weer wegliep uh, van, uh, ja. van Rijkonen. En dat had alles te maken... Ja, er, werd, er wordt zoveel gezegd door die kenners... dat. Uh, mensen die zeggen van hij rijdt zo constant, rijdt zo goed met die banden. Uh, of je nou Jan Lammers heet of, of, of wie dan ook. Maar je ziet, het, uh, je ziet het gebeuren en nu is het dus daar. En wij zijn er gewoon heel erg blij mee. Ja, hero dan maar hè, van Family of the Year. Ja, dat lijkt me ook. I'm with everyone else Yeah, well, that, that the Year Hero en dokter Daryl Hall met Dreamtime. I'm living in Dreamtime. Ja, nou, ik denk dat de meesten wel in, uh, in dromenland uh, zijn. Hoewel, het is echt waar. Het is, uh, is echt waar. Het uh, bizarre van het hele verhaal is... Uh, nou ja, niet bizar, maar wat wel heel erg mooi uh, is... dat uh, ja, in maart uh, is Kruijf uh, overleden, dat weten we. Maar we hebben ook een tweet gezien dat Max Verstappen... op het circuit van Barcelona daar ook met Kruijf bezig was. Ik las ook een column van uh, Jaap de Groot uh, mm -hmm. afgelopen vrijdag in de Telegraaf... Uh, waarin hij dus ook die verwijzing maakt. En dan zit je dus op het circuit, je, je denkt, het zal toch niet, het zal toch niet... Zou er dan toch nog iets bestaan tussen hemel en aarde... dat de magische nummer 14 hier ook nog weer iets mee te maken heeft? Tenminste, dat was bij mij ook het idee wat speelde. En dan heb je het erover, dan zeg je wat. En dan zeg je ook van... Ja, zegt Willem, we uh, eens even bedenken... maar misschien hebben die Mercedes het zo druk met elkaar... dat ze in de eerste ronde er al afvliegen. Gebeurt het dus ook. En dan uh, gaat het zich een hele situatie ontvouwen... wat hier staatsdromen dromen nooit heeft uh, kunnen plaatsvinden. Nee. En dit is uh, het eindresultaat. Dus uh, laten we nog maar één plaatje draaien. Ja, een Memo memorabele dag. Uh, ja, vandaag. Li Lijkt me wel. Ja. 15 mei 2016. De dag dat Max Verstappen zijn eerste Grand Prix wint. En er zullen nog vele gaan volgen. En dit is Miss Montreal, Just a Flirt. You in a bar